Deze week bij Albert Heijn, 25% korting op diverse puur en eerlijk Fairtrade-artikelen. Mijn naam is Romane en Dankzij Feyenoord Topscorer heb ik een baan gescoord en daar mag ik Feyenoord ook mee feesteren. Topscorer is meer dan voetbalproject van het jaar. Eredivisie is meer dan voetbal. Check alle winnaars op meerdanvoetbal.nl. Radio Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond, wie staat er na vanavond bovenin in de carousel die wij nog steeds eredivisie noemen? Alle zesde de clubs aan top, spelen vanavond en ADO en NEC mogen ook nog meedoen. Een van die wedstrijden, de vroege is in de arena Ajax tegen Vitesse. Nummer 2 tegen nummer 6. Leuke wedstrijd Ries van der Maden? Hey, tot nu toe valt het tegen. Hoewel Vitesse nu misschien via Piazzon gevaarlijk kan worden. Maar Sillissen kan de bal wegtrappen. Het is 0-0 na ruim 18 minuten in Amsterdam Arena. Goed gevuld. Het is aftasten nog van beide kanten. Slordig. Ajax is het meest dreigend geweest. Ik heb een kopballetje gezien van Siktorson En Fischer had ruim baan. Richting Veldhuizen na slecht uitverdedigen van Vajnovic. De middenvelden van Vitesse, maar veel meer is er in de beginfase van dit duel dus nog niet gebeurd. Het verschil tussen beide ploegen, één punt in het voordeel van Ajax. We mogen dus spreken van een topper. En de winnaar van vanavond staat in elk geval minimaal één uurtje bovenaan in de eredivisie. Yeah. Uh, er staan drie ploegen bovenaan met 19 punten. Twente, Ajax en AZ. En AZ speelt straks tegen ADO. Twente tegen NEC. En de late wedstrijd gaat dan ook nog tussen de nummer 4 en 5. PSV en Pek Zwolle. En we volgen vanavond ook buitenlands voetbal in Engeland. Arsenal tegen Liverpool. De twee clubs aan kop in Engeland. Arman Afsaroglu. Arsenal de koploper. Liverpool de nummer 2. in de wedstrijd in Londen staat Arsenal op een 1-0 voorsprong. Doelpunt gemaakt in de negentiende minuut door de Spanjaard. De Santi Cazorla. Prachtig doelpunt van de Spanjaard. Na een actie van Arteta op het middenveld die de bal meegaf aan Sanja aan de rechterkant. Die kwam met een voorzet die door Cazorla nog op de paal werd gekopt. Maar in tweede instantie was het Cazorla die de bal terugstuiterde het veld in. Heel goed achter Chesney werkte. Het is een terechte voorsprong voor Arsenal. De thuisclub die heel goed speelt. Vooral op het middenveld. Een aantal Spelers heeft met uh, Rosicki, met Özil, met Arteta en met Ramsey. Die ontzettend goed kunnen voetballen en dat ook laten zien. En Liverpool stelt er nog niet veel tegenover. Nu misschien met, met uh, Sturridge, maar uh, die speelt de bal over de achterlijn. Na 35 minuten Arsenal-Liverpool 1-0. Vitesse was de enige ploeg waarvan Ajax vorig jaar twee keer verloor vorig seizoen. Richard van der Waarden, is het al leuker? Nee, nog niet echt. Ik heb zojuist wel een uh, nieuwe kans gezien. De beste eigenlijk in de wedstrijd tot nu toe voor Ajax. Dat toch het meeste balbezit heeft in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. 0-0. De stand Fischer schoot uh, hoog over. Na een toch wel aardige aanval van Ajax. Maar heel veel mooie momenten hebben we in deze wedstrijd nog niet gezien. Bij Ajax valt op dat Daley Blind zijn vertrouwde positie weer heeft ingenomen als linksback. Daar wil hij het liefst ook spelen met het oog. Zeker ook op het WK in Brazilië. Blind die nu aan de bal is. De bal terugspeelt op Paulsen. Hij weer in de ploeg na twee weken. Ontbrak tegen RKC en ook in de uitwedstrijd tegen FC Twente. En Paulsen neemt nu weer zijn plek in vlak voor de verdediging. Maar Ajax speelt de bal vooral heel veel rond op de eigen helft. Het gaat weinig Diep nu misschien met Serrero. Balletje langs de lijn. Maar daar zit dan een speler van Vitesse tussen. Dat is die mee verdedigt De topscorer aan de kant van Vitesse. Met vijf doelpunten. Via Veldhuis is de bal dan naar voren gegaan. Kascha wint het duel aan de rechterkant van De Jong. Dan kan Vitesse er door aan de rechterkant van het veld. Met Ibarra, de Ecuadoriaan. De laatste weken goed in vorm. Gaat het strafschopgebied in. Zou de bal dan moeten terugleggen. Dat doet hij inderdaad op Prupper. En die schiet dan hard tegen het lijf aan van blind. Aardige aanval van Vitesse en Ajax kan er dan misschien van door in de counter. Maar slordig, een beetje gelaten zoals Andersson ook voetbalt. Aan de linkerkant voorin vandaag. Normaal speelt hij vanaf rechts de laatste weken. De Deen, 19 jaar pas. Maar Frank de Boer heeft hem vanaf de linkerkant in het begin van deze wedstrijd laten spelen. En Fischer staat aan de rechterkant. Ajax weer het balbezit. 22 minuten onderweg, 0-0 de stand. Veldman in het hart van de verdediging. Paast de bal naar de rechterkant. Daar staat Van Rijn. Van Rijn dan breed naar Serrero en Serrero naar Denswil. Denswil kan er wat meters maken, is inmiddels aanbeland op de helft van Vitesse en via Blind gaat het dan naar binnen. Ibarra uitgespeeld, balletje in het centrum, daar is het gevaarlijk. Bal meenemen via De Jong en Sikdorson en dan is het Veldhuizen die op tijd uit zijn doel is goed blijft kijken naar de bal... ...en inmiddels ook alweer het spel heeft verlegd aan de linkerkant... Waar Van der Heijden nu de bal heeft. Terug naar een schorsing was er vorige week in de wedstrijd tegen FC Groningen niet bij. Toen Vitesse in de slotfase nog een 2-0 voorsprong weggaf in een hele aardige wedstrijd. Ajax dus uit op eerherstel na de wanprestatie van vorige week hier in de Arena tegen RKC toen het 0-0 was. Vooralsnog is het nog niet al te best. Het staat 0 tegen 0. Arsenal voor tegen Liverpool. Terecht Arman? Zeker, zeer terecht. Arsenal veel beter dan Liverpool. Heeft ook veel meer balbezit. En daar komen ook een aantal goede kansen uit. 1-0 de voorsprong door het fraaie doelpunt van Santi Cazorla in de 19e minuut. Maar ik heb ook al een aantal goede schietkansen gezien van Arsenal. Vooral Aaron Ramsey heeft een paar keer goed op doel geschoten. Maar de doelman van Liverpool, de Belg Mignolet, kon nog redding brengen op die ballen. Nu weer Arsenal aan de rand van het strafschopgebied van Liverpool. Dat kan overnemen nu met Sissoko aan de linkerkant. Die dan Suarez natuurlijk moet zoeken. Twee spitsen voorin bij Liverpool. Suarez en Sturridge. Dat zijn de twee mensen van wie het moet komen. Het schouder duo. Sturridge heeft al acht keer gescoord dit seizoen. En Suarez die de eerste wedstrijden van dit seizoen miste. Door die schorsing die hij nog over had van het vorige seizoen. Die heeft inmiddels al zes keer gescoord. Nu Suarez en de bal aan de rand van het strafgebied van Arsenal. Maar daar wordt goed verdedigd door Cazorla die even terug is gekomen naar achterin. Die dan het spel hervat voor Arsenal. De bal nu heeft ingeleverd bij zijn spit. Giroud Giroud tegen Sacco. Goed verdedigd van die Franse linksback van Liverpool die de bal nu even heeft. En hem naar de Braziliaan Lucas heeft gespeeld op het middenveld. Liverpool dat vooral loert op de counter. Het, is, het moet van die spitsen komen. Suarez en uh, Sturridge. En, uh, ja, de, ze spelen met een vijfmans middenveld Liverpool. Dat is een versterkt middenveld met twee mensen aan de zijkanten. Die eigenlijk vaker als rechtsback en linksback spelen dan als aanvallende middenvelders. En dat zegt wel iets over de intenties uh, van Liverpool in deze wedstrijd. Hier in, uh, in uh, Londen in het Emirates Stadium waar Arsenal dus voor Arsenal dat nu aan de middenlijn de bal heeft en uh, kan counteren met Giroud. Uh, Ramsey is het, die krijgt nu Giroud met zich mee. Vier verdedigers van Liverpool hebben zich al verzameld achterin. Waardoor Giroud terug moet naar Rosicky. Veel ruimte niet op het veld bij Cazorla. Gaat aan de rand van het strafgebied Cazorla tegenover Colo Touré. Moet dan even uitwijken naar de linkerkant. En uh, Touré die neemt die bal dan over uh, rond de hoekvlag aan de rechterkant. Maar niemand uh, dient zich aan waardoor hij de bal via het been van Cazorla over de zijlijn moet spelen. Liverpool mag uh, ingooien, maar Liverpool staat wel achter tegen Arsenal met 1-0. Er is nog niet gescoord in de arena, het van de Maden. Alweer halverwege de eerste helft 0-0 de stand. Zojuist een grote kans voor Vitesse. Na goed werk van Piazon aan de linkerkant van het veld legt de bal terug op spits Havenaar En die had de bal eigenlijk voor het intikken van dichtbij. Maar het was Paulsen, de verdedigende middenvelder van Ajax, die hem op de lijn nota bene weghaalde. En daar komt Ajax dus goed weg. Het was de eerste grote kans voor Vitesse. Je haalde het al even aan dat inderdaad vorig seizoen hier in de arena won van Ajax met 2-0. Zo is overigens ook de enige keer in 31 thuiswedstrijden dat Ajax verloopt. Door. Dat gebeurde dus vorig seizoen uitgerekend tegen Vitesse, ook exact een jaar geleden. Twee doelpunten van Wilfried Boni, die inmiddels niet meer te bewonderen is in Arnhem. Maar het spel van Vitesse is er eigenlijk niet veel minder op geworden. Sterker nog, het voetbal is zelfs wat leuker om na te kijken. Het positiespel bij Vitesse dit seizoen is vaak goed verzorgd. Met veel ruimte in de rug wordt er verdedigd. Een open speelwijze zoals Peter Bos dat ook de afgelopen jaren als trainer van Heracles deed. Vitesse heeft de bal op de eigen helft. Het tempo is niet al te hoog in de wedstrijd, Kasia speelt de bal naar Weinovic. de vervanger van Theo Jansen sinds zijn blessure. Dan gaat de bal diep naar Prupper, maar die heeft geen controle. Prupper die goed in vorm is de laatste weken bij Vitesse, de middenvelder. En de bal is dan weer terug in de verdediging van Ajax. 26 minuten hebben we gespeeld en het staat nog altijd 0-0. Sinclair met Love Generation. We gaan even kijken naar de slotfase van de eerste helft... bij Arman Afsaroglu, Arsenal Liverpool. Met die het schot van Cazorla voor Arsenal die bijna de 2-0 binnenschoot. Maar die bal ging een paar centimeter naast de goal van Mignolet, doelman van Liverpool. Waardoor het nog altijd 1-0 staat voor Arsenal. Dankzij dat doelpunt dus in de 19e minuut gemaakt door Cazorla. Een wedstrijd dus tussen de koploper van de Premier League. Arsenal tegen de nummer 2, Liverpool. En Liverpool valt me toch een beetje tegen. Het moet bij die ploeg echt alleen maar komen van die spitsen Sturridge en Suarez. En vooral het middenveld waar toch een Steven Gerrard ook op te vinden is. Valt wat tegen. Weinig aanvallende intentie. En de ploeg loert op de counter en laat vooral Arsenal het spel maken. Nu de doeltrap terwijl er één minuut blessuretijd bij komt in die eerste helft. Dat heeft natuurlijk te maken met de festiviteiten na de goal van Arsenal van Cazorla. De doeltrap gaat nu genomen worden door de doelman van Arsenal. De Paul Wojciech Chesny, die nog weinig te doen heeft gehad in deze wedstrijd. Er was één kans voor Liverpool in de tiende minuut. Henderson, die pikte de bal op op de middellijn na balverlies van Cazorla. En kon helemaal opstomen richting het strafschopgebied van Arsenal. Maar uh, Henderson leek zo moe van die rush te zijn... dat hij alleen maar een slap rolletje kon produceren en die bal... Uh, kon Chesney dus makkelijk oppakken. Nu de doeltrap genomen door de pol. Chesney die bal belandt bij een Liverpool verdediger. Sissoko is dat die dan misschien nog één keer naar voren kan gaan denken voor Liverpool. Maar die bal wordt toch snel onderschept door Arsenal. Nu dan misschien Henderson. Maar Martin Atkinson, de scheidsrechter van dienst vandaag. Die vindt het goed voor de eerste helft. Arsenal leidt met 1-0 door het doelpunt van Cazorla. En dat is een meer dan verdiende voorsprong. We gaan verder met het andere Engelse voetbal. Newcastle United versloeg Chelsea met 2-0. Fulham tegen Manchester United werd 1-3. Van Persie maakte de tweede en, en breekt daarmee het record van Hasselbank. De meest scorende Nederlander aller tijden in de Premier League... is Van Persie nu dus. Manchester City verpletterde Norwich City met 7-0. West Ham United Aston Villa 0-0. Stoke tegen Southampton 1-1. Het doelpunt van Stoke werd in de eerste minuut gemaakt door de keeper. Bekovic een verre trap naar voren waarde het doel van de tegenstander in. En Hull City versloeg Sunderland met 1-0... en West Bromwich Albion won met 2-0 van Crystal Palace. Arsenal gaat met 22 uit 9 aan kop... gevolgd door Liverpool en Chelsea met 20 uit 9. Dan Duitsland, Hoffenheim, Bayern München 1-2... HSV, Borussia Mönchengladbach 0-2... Braunschweig, Bayern Leverkusen 1-0... Nürnberg tegen Freiburg 0-3. Uh, een tegenvaller voor gert Verbeek in de eerste thuisduel. Straks hoort u een reactie van hem in Langs de Lijn. En Hertha BSC tegen Schalke eindigde in 0-2. Het is uh, rust, denk ik, bij Eintracht frankfurt Wolfsburg. De tussenstand daar 1-1... Bayern München gaat met 29 uh, punten aan kop... gevolgd door Borussia Dortmund met 28 en Bayer Leverkusen met 25. Richard van der Waarden kijkt naar Ajax-Vitesse en ziet nog geen doelpunten. 33 minuten, 0-0 inderdaad de stand. Weinig opwindende momenten in de arena. Een laag tempo, er is ook uh, weinig creativiteit. Zeker aan de kant van Ajax valt dat toch op. En uh, Vitesse graaft zich uh, absoluut niet in. Wil ook uh, gewoon het spel maken hier in uh, Amsterdam... Peter Bos, daar zaten we gisteren nog eventjes op Papendal na de laatste training. De trainer van Vitesse zaten we nog even met een groepje journalisten mee te praten. Toen zei hij van, ja tegen Ajax heb je toch vaak het meeste succes als je compact speelt. Zeker in de Amsterdam Arena. Maar ik ben dat niet van plan want dan doe ik concessies aan mijn speelwijze en ik wil gewoon iedere wedstrijd op dezelfde manier spelen. En dat laat hij ook vanavond in de wedstrijd dus tegen Ajax zien. Dat er gewoon uit wordt gegaan van, van dat positiespel dat Vitesse toch bij vlagen zeer goed beheerst. En Aanvallend en dominant spel. Ajax heeft wel het meeste balbezit in de eerste 33 minuten. Hoewel ik vind dat Vitesse steeds beter in de wedstrijd komt. Sikorson komt de bal nu halen, is eventjes uit de spits gezakt. Dan gaat de bal via palzen naar de buitenkant. Maar daar wordt goed verdedigd door Vitesse. Wordt het gat dichtgelopen, maar dan slecht uitverdedigd. En dan kan Ajax bouwen aan een nieuwe aanval. Aan de rechterkant van het veld gaat de bal nu terug naar het midden. Daar staat Denswil, die kan goed schieten. Probeert de paas nu binnen door in het hart van de verdediging richting Serrero. Maar de bal wordt weggekopt door Van der Heijden. En dan via. Via Atsu gaat de bal via een been van de Jong is dat over de zijlijn. En dus mag Vitesse gaan ingooien. Staat het nog steeds 0-0. Hebben we de grootste kans gezien via Mike Havenaar. De bal werd door Paulsen van de lijn weggehaald. In de eerste 15 minuten was Ajax het meest dreigend. Maar daarna hebben we van de ploeg van Frank de Boer eigenlijk nog nauwelijks iets gezien. 0-0 dus. De bal ligt bij Sillesen, de keeper. Keeper Sillesen paast de bal dan naar Denswil. Die neemt hem een paar meter mee. Palsen neemt de bal dan aan. En dan gaat het weer terug naar Denswil richting de middenlijn. Prupper gaat naar de bal toe. Dan is het via de Jong misschien een mogelijkheid voor Ajax om eindelijk eens weer naar voren toe te werken. Maar dan wordt via Fajnovic er een overtreding gemaakt. En mag Vitesse zelfs die vrije trap gaan nemen in de 35e minuut van deze wedstrijd. 10 nog te gaan dus in de eerste helft. Nee, er is nog niet veel aan in deze wedstrijd. Het verschil tussen beide ploegen. 1 punt in het voordeel van Ajax, maar...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 Williams met Go Gentle. We gaan naar het schaakspelletje in de arena. Richard van Maarden. Ja, het is eigenlijk nog steeds aftasten voor beide ploegen in de eerste helft. en We zijn al 39 minuten onderweg. Er is niet veel aan. Weinig leuke momenten voor het publiek. en Het eerste gefluit, het gemor, rolt alweer van de tribunes af hier in de Arena. 0-0 de stand. Ajax de bal aan de linkerkant van het veld. Met Blind zoekt de combinatie met Siktorzon. Kasja zit ertussen namens Vitesse. En dan gaat de bal naar de buitenkant. Daar staat Leerdam. Daar staat ook Ibarra de rechtsbuiten. Maar de bal rolt dan vervolgens over de zijlijn. Naar goed stoorwerk van Palsen. En die mag vervolgens ook de ingooi nemen voor Ajax. Doet dat terug naar Denswil. Korte combinatie. Er zit heel weinig tempo in deze wedstrijd. Vitesse is, ik zei dat zojuist, ook al wat beter in de wedstrijd gekomen en durft ook gewoon hier in de arena het spel te maken. Niet dat het allemaal heel erg florissant gaat en dat het leidt tot uitgespeelde kansen voor de ploeg van Peter Bos. Maar goed, Ajax moet wel zo bij Vlagen gewoon terug hier voor het eigen publiek. De bal van Sillessen gaat hoog richting Siktorson. In de middencirkel is het dan Prupper met een hoge bal opgevangen door Paulsen. Korte combinatie ook weer nu van Ajax in de middencirkel waar nog altijd de bal is. Dan een overtreding van dat is Atsu, de kleine Ganees. En scheidsrechter terecht Nijhuis geeft dan terecht de vrije trap aan Ajax die dan via Paulsen ook alweer is genomen. De bal gaat naar de rechterkant van het veld. Daar staat nog altijd Fischer. Fischer neemt de bal aan met de rug naar de goal. Dan weer terug naar Paulsen. Er wordt gejaagd door Vitesse met Prupper met Havenaren. Ajax moet opnieuw terug. En via een kort driehoekje is het dan Denswil. Die paast vervolgens naar de jong. Probeert de bal mooi mee te nemen met het lichaam. Dat doet hij heel aardig. Dan een steekpaas. De bedoeling was Serrero. Maar Van der Heijden zit ertussen. En zo winnen de verdedigers. Vooral in deze fase van de wedstrijd. Het van de aanvallers dus probeert Ajax het opnieuw aan de rechterkant. Met De Jong. De Jong dan naar Serrero. Daar ligt wat ruimte voor Ajax. Het schot van. Oei, oei, oei. Van Fischer en net naast. Die blijft hij voorlopig bij 0-0. Radio 1. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. the Joe and Bobby Sue, two young lovers with nothing better to do, than sit around the house, get high and watch a tune. and here's what happened when they decided to cut loose, they headed down to Uo, El Paso, that's swear they ran. Steve Miller Band, take the money and run. De slotfase van de eerste helft in de arena Ajax Vitesse, reset. Ja, twee minuten nog in de eerste helft. 0-0 de stand en uh, zojuist uh, toch weer een aardige mogelijkheid voor uh, Ajax met uh, de Jong die uh, van dichtbij eigenlijk had moeten scoren. Twee minuten geleden natuurlijk ook al die grote kans via Fischer. Wat dat betreft is Ajax in deze fase, in de slotfase dus van de eerste helft met 0-0 uh, stand de meest gevaarlijke ploeg. Maar het duurt allemaal zo lang bij Ajax. Ook uh, zojuist weer met uh, de Jong. En net op tijd kon Kasia daar eigenlijk voorsprongen, voorspringen en zo het schot van De jongen onschadelijk maken. Nu gaan we kijken naar een vrije trap van Vitesse. Aan de rechterkant van het veld met de Ganees. Die heeft een goed linkerbeen. Hij mag de vrije trap nemen. En dan gaat de bal hoog richting Havenaar natuurlijk. En Van der Heijden die ook is meegeslopen daar richting de tweede paal. Maar er zit een hand tussen van Sillissen. De keeper van Ajax. Bal gaat over de achterlijn en dus mag... Uh, Vitesse een hoekschop gaan nemen in de slotfase van deze toch wel vrij saaie en vlakke eerste helft in de Amsterdam Arena. Ajax op de tweede plaats in de Eredivisie. Dit seizoen in de Arena nog niet verloren. Maar toch, en dat is natuurlijk ook logisch, is er veel gemor. Zeker na de 0-0 van vorige week hier tegen RKC. De corner inmiddels genomen van Vitesse. Afvallende bal is ook voor de ploeg uit Arnhem. Dan gaat het even terug naar Ibarra. Die speelt ziek uit. Die ook mee verdedigt. Ibarra nog altijd aan de bal wil het strafschopgebied in en dan zit daar goed tussen. Gevaar even weer geweken voor Ajax. Dat toch zo af en toe erg moeilijk heeft. Vooral als Ibarra aan de rechterkant ervan doorgaat. Heeft heel veel snelheid in zijn acties. Heel veel explosiviteit. Maar het rendement van de Ecuadoriaan bij Vitesse is ook dit seizoen. En dat was vorig seizoen ook zeker het geval nog te laag. Een ingooi in de slotfase dus van de eerste helft. Nog 15 seconden. En dan waarschijnlijk 1 minuutje extra speeltijd. Zo schat ik in. En Vitesse heeft de bal met Van der Heijden breed. Gaat het naar Van Aanholt, die zo af en toe ook meekomt uh, over de linkerkant. Terug naar uh, Vijnovic in de middencirkel Vitesse. Dus nog altijd nu op de helft van Vitesse. Maar er komt zelfs geen enkele minuut bij. Er is ook weinig uh, gebeurd wat dat betreft aan kleine blessures. 0-0, een beetje teleurstellend mag je het toch wel noemen, hier in Amsterdam. De eerste thuiswedstrijd van Gertjan Verbeek bij Nürnberg is uitgelopen op een teleurstelling.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 Ja, en als je dan met 3-0 verliest dan, en je hebt de wedstrijd niet gezien, dan, dan, dan vraag je wel af van waar is hij aan begonnen. Maar ik denk toch dat wij vandaag, een, als je kijkt naar het voetballende gedeelte en ook het verdedigende gedeelte, dat wij een goede wedstrijd hebben afgeleverd. Alleen het is het niet zo dat de, de, beste west, de, de beste ploeg altijd wint. En dat is zeker vandaag het geval. Wij bleven maar ongelukkig. Hè. Dan is het ook logisch als je achter staat dat je steeds meer risico gaat nemen. En, en, en, en dan nog, um, elke, elke kans die zij hebben gecreëerd is een, is een doelpunt geworden. En dat weet ik al, was eigenlijk niet in zijn kans. Dat was een afstandsschot, een zondagschot die in de kruising verdwijnt. Ja, daar zit, zit ook alles tegen. Dan wordt je op de persconferentie al gevraagd, voel je je nu al druk? Is dat naar nou Duitsland of is dat gewoon onzin? Ja, zoals ik het vertaald heb, of ik me al zorgen maak. Nou, ik zorgen maak ik me wel in die zin uh, dat je de zorg hebt uh, voor, uh, voor het behoud van Nürnberg in de Bundesliga. Want daar ben je voor aangesteld, dat is ook het doel. En, uh, en, uh, en daar moeten we aan, aan, aan blijven werken. En, ja, de competitie duurt vierde wedstrijd, maar ik begrijp wel uh, dat toen straks ook bij die, bij die fans na afloop van de wedstrijd, dat het teleurstelling is, hè, dat ze uh, zouden, zoals ze het in het Duits mooi zeggen, dat ze zouden zijn. En, uh, en daar zijn wij ook, wij balen er ook van. En uh, wij denken ook van hoe kan dit? En ik heb begrepen van de mensen die meer wedstrijden hebben gezien van Nuremberg dit seizoen, dat dit hun beste wedstrijd was. En dan toch met 3-0 verliezen. Ja, dat is, dat is ontzettend vervelend. Zijn er mogelijkheden om in de winterstop uh, wat uh, erbij te huren of te kopen? Want ja, voor Nederlands begrip is hier veel geld, maar in Duitsland werkt het natuurlijk anders. Ja, maar dit is ook wel een club waar de, de, de, de financiële mogelijkheden begrensd zijn hoor. Uh, dat is ze, wat ik zeg. Ja, ze kunnen wel wat doen, hè, maar niet, niet grote bedragen. En, uh, en uh, we moeten eerst maar eens kijken hoe ver we met, met deze mannen komen. En uh, we hebben vandaag laten zien dat er op zich voldoende kwaliteit is om tegen Vrijburg de betere partij te zijn. En uh, in de competitie hebben sommige spelers ook laten zien dat ze toch doelpunten kunnen maken. Nou ja, vandaag heeft het inderdaad niet, uh, niet mogen zijn. En uh, het enige wat je kan doen is bij elkaar eraan blijven werken. En, uh, en positief blijven en geloven in wat je doet. Of blijft je ziekloos. Anders blijft, ja, dan wordt het een heel lastig verhaal. En dat zei Gert-Jan Verbeek. U hoorde me in gesprek met Ragnar Niemeijer. In Engeland zijn ze alweer begonnen. Arsenal-Liverpool, tweede helft. Arman. Twee minuten gespeeld in die tweede helft. 1-0 nog de voorsprong voor Arsenal. Liverpool heeft ingegrepen. Trainer Brandon Rodgers heeft dat gedaan. Sissoko, linker vleugelverdediger van Liverpool. Die is in de kleedkamer achtergebleven. hij is vervangen door een Braziliaan. Felipe Coutinho, belangrijke man. Aanvallende middenvelder van Liverpool. Was sinds september... Afwezig vanwege een schouderblessure. Net op tijd fit voor deze wedstrijd. 90 minuten kon hij nog niet aan, maar Rodgers durft hem dus wel een helft te laten spelen. Terwijl Liverpool nu met Suarez, halfweg de helft van Arsenal, misschien een kans krijgt. Suarez wil de bal dan terug van Coutinho. Krijgt hem niet, Arsenal neemt over via Rozicki. Op de eigen helft, maar Gerard neemt dan weer over voor Liverpool. Nu weer Suarez die positiekist. Gerard heeft de bal, maar daar een goede tackle van. Daarvan... Arteta die de bal zo overneemt uh, voor Arsenal. Arsenal dat ben een zege vandaag op Liverpool vijf punten voorsprong zou nemen op de ploeg. En uh, dat zou toch een goed nieuws betekenen voor de ploeg van Arsene Wenger. De ploeg die al zo lang wacht op een prijs. De laatste prijs die Arsenal won was de FA Cup in 2005. En uh, de kritiek zwol ook aan op trainer Wenger. En mede daardoor had hij, uh, had hij beloofd wat geld uit te gaan geven deze zomer. En dat heeft hij ook gedaan. Mesut Özil kwam voor 50 miljoen euro. Van Real Madrid naar uh, Arsenal. Wenger die uh, Suarez ook graag wilde kopen. Maar uh, Liverpool liet uh, de spits uh, niet gaan naar Arsenal. Waardoor uh, Suarez nu gewoon voor Liverpool speelt in deze wedstrijd tegen Arsenal. Tweede helft, drie minuten onderweg. Nu Suarez die uh, gaat ingooien of laat het over aan iemand anders. Die ingooien. laat nog uh, nogal lang op zich wachten. Waardoor we even ergens anders gaan kijken. Denk, drie minuten gespeeld in de tweede helft, 1-0 voor Arsenal.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 Making be Right as rain over een minuut of zes zeven begint in Alkmaar AZ tegen ado AZ de grote winnaar van het vorige weekend, want het was de enige ploeg bovenin de ranglijst die uh, ook won. Uh, dat was tegen Zwolle. en ado deed het ook goed verrassend tegen FC Twente, toen nog en nu nog toploper, won ado met 3-2. Maar ja, dat was wel op kunstgras in de kan. Ja, dan moeten ze nu weer uh, echt gras. En heel echt gras. Dat hebben ze in uh, geen uh, weken gezien. In ieder geval niet in Den Haag. Mike van Duinen staat natuurlijk in de spits te maken van het mooie... Derde doelpunt tegen FC Twente voor ADO Den Haag. Maar er is ook uh, toch wel een probleempje bij ADO. Want Aalberg, hij is disciplinair geschorst. Wat gebeurde er? Hij kreeg voor de wedstrijd van Maurice Stijn te horen dat hij niet in de basis zou staan. En dat uh, uh, zijn plaats wordt ingenomen door Gianni Zuiverloon. En Aalberg was daar niet mee eens. En zo zei uh, Maurice Stijn, dat mag je best zeggen. Maar niet de manier waarop hij dat deed. En hij uh, hoefde dus ook niet mee en kan uh, thuis blijven disciplinair geschorst. En ik zei het al, Zuiverloon in de basis in plaats van Aalberg. En uh, Gaston Cabral in plaats van Gouraille. Gouraille begint op de bank bij ADO. Dat uh, graag wel weer een keer wil winnen, want ze staat toch op de 16e plaats met maar 10 puntjes. En AZ, je zei het al, gedeeld op de eerste plaats met 19 punten. Gorter en Marcel is geblesseerd. En er is iets moois. Zo dadelijk in de tweede minuut zal er door de fans van AZ geklapt worden. Een minuut lang voor onze grote vriend Fernando Riksen, die uh, een jaar of 16 geleden hier begon... bij, uh, nou iets korter, 13 jaar geleden begon bij AZ Als Bekker, waarvan bekend is geworden... dat hij uh, de ernstige ziekte ALS onder de leden heeft. En om hem te steunen en te eren zal in de tweede minuut van de wedstrijd... voor Fernando Riksen dus door het publiek geklapt gaan worden. Voor de rest in het team van Dick Advocaat, geboren in Den Haag... 164 wedstrijden gespeeld voor ADO. Maar nu dus trainer bij AZ. En nog steeds ongeslagen trainer van AZ. Uh, geen grote verrassingen. Uh, Integendeel. Gewoon het team wat we al weken zien spelen. Met in de spits natuurlijk Aaron Johansson. Benieuwd wat het gaat worden. AZ tegen ADO vanaf uh, En om kwart kwartveracht ook Twente. De koploper tegen NEC. De nummer 18. Nou ja. Uh, maar ja, Twente verloor wel vorige week van ADO. En NEC won vorige week voor het eerst dit seizoen overigens. 2-1 werd het tegen Heerenveen. Misschien kan het dus toch nog wel leuk worden Rolf van de gier. Ja, hoewel uh, uh, er een inhaalverbod door de KVB is ingesteld uh, wat uh, betreft Twente natuurlijk. Er mag niemand voorbij, dat hebben we het vorige weekend wel gemerkt. Er schijnt een boete op te staan, dus wat dat betreft kan Twente gerust ademhalen. En beginnen aan die wedstrijd tegen NEC met de wetenschap dat het uh, vorig jaar met 5-2 won van NEC. En toen was de voer uit Nijmegen misschien nog wel in beter doen dan nu. Nou ja, jij haalt die eerste overwinning aan van het uh, seizoen vorige week tegen Heerenveen. Kijken of het elftal van tegenwoordig Anton Jansen dat dan ook van vertrouwen heeft gegeven als het hier dus... ...moet gaan spelen tegen FC Twente. Never change your winning team. Dat geldt in de voetballerij. Dat geldt dus ook als Anton Jans aan het roer staat. Hetzelfde elftal als vorige week tegen Heerenveen bij uh, NEC. Wel een opvallende naam op de bank. Geert Arend Roorda zit toch eigenlijk meer op de tribune... ...en speelt bij jong NEC, maar is nu wel een van de wisselspelers. Ook Hemline zit daar, is weer terug van een schorsing. Dan FC Twente. Ook daar weinig wijzigingen. Uh, naleiding toch van die 3-2 vorige week tegen Ado Den Haag. Behalve dat hij weer terug is, die kleine, jonge Ganees Sadrach Egan... Hij speelt weer op het middenveld, betekent dat Mokhtar op de bank moet plaatsnemen. Ook wat verschuivingen in het elftal. Egan speelt op het middenveld. Promes schuift daardoor weer naar de rechtsbuitenplaats door. En Tadic verhuist van rechts naar links. En zo speelt het elftal van FC Twente straks tegen NEC. Vorig jaar dus 5-2. En Twente is koploper, maar er zijn mensen die allerlei leuke statistieken uitrekenen. Dit is de slechtste koploper in een aantal punten dan sinds het seizoen 58-59. Toen had Sparta na wedstrijden 22 punten. Ja, en Twente komt toch niet verder dan 19-koploper van de Armoe. Dus straks hier in eigen stadion tegen de hekkensluiter NEC. Dat is het jaar dat ik de sport en sportwereld begon te lezen. Acht jaar was ik. Um, Arsenal-Liverpool uh, bij die uh, grote wedstrijden in het buitenland. Zie je dat ook wel eens fouten, Arman? Ja, dan zie je wel eens fouten. Net nog van Colo Touré, verdediger van Liverpool. Die bij een 1-0 achterstand voor zijn ploeg. Een verschrikkelijk slechte paas gaf achterin. Een brede paas op zijn collega-verdediger Skrtel, Maar de spits van Arsenal, Giroud, die kon daar tussen zitten. En Giroud moest scoren. 1-1 met Mignolet. Hij had een wippertje in gedachten. Dat deed hij ook wel. Maar die bal ging een paar centimeter naast de paal. Aan de verkeerde kant voor Arsenal. Waardoor die fout van Colo Touré niet werd afgestraft. En de 1-0 voorsprong nog hadden op het bord staat voor Arsenal. Liverpool dat wel iets beter. ...uit de kleedkamer is gekomen door die uh, entree van Coutinho. Dat is toch een man met iets meer aanvallende intenties dan Sissoko. En Coutinho kan met een, uh, een paas nog wel eens een man alleen voor de keeper zetten. Dan hoeft Suarez het niet meer allemaal zelf te doen. Suarez nu aan de bal. Alverwege de helft van Arsenal geeft hem even appel op Henderson. Henderson dan naar Coutinho. Suarez krijgt de bal terug, probeert zich er dan doorheen te vrommelen. Zoals we van uh, Luis Suarez kennen, maar dat lukt niet. Arsenal uh, kan overnemen. Hoog tempo in het begin van die uh, tweede helft. Nu Rosicky. Heeft hij wat spelers met zich mee. Giroud zoekt zijn plaats in de spits op. Maar de bal gaat naar Cazorla. Cazorla tegen Touré. Pas naar Giroud. Giroud kan schieten. Maar Giroud schiet de bal in de handen van Mignolet. Mooie aanval was dit weer van Arsenal. Vooral, vooral van het middenveld van uh, Arsenal. Wat eigenlijk een beter lot had verdiend. Maar Giroud die kwam eigenlijk een teenlengte tekort. Waardoor hij uh, wel een schot produceerde. Maar dat schot belandde in de handen van Mignolet. Arsenal nu weer in balbezit met Sanja. Aan de rechterkant. Bakari Sanja. De rechter De Fransman. Die probeert dan. Uh, ...langs Sakko te gaan van Liverpool. Lukt dat? Hij probeert een voorzet te geven. Wordt weggewerkt door Stretel. Liverpool kan uh, verdedigen. probeert dan uit te de druk hoog is van Arsenal. Waardoor Sturridge de bal uh, over de zijlijn uh, speelt. En Arsenal gewoon weer uh, mag ingooien op de helft van uh, Liverpool. Liverpool dat is dus beter begonnen aan die tweede helft. Maar de laatste vijf minuten waren toch wel weer voor Arsenal. hoor. Mede door die kans. Dus die twee kansen eigenlijk voor die uh, Franse spits. Topscorer van Arsenal dit seizoen. Olivier Giroud. Hij heeft er al uh, vijf in liggen. Maar deze wedstrijd dus nog niet. Arsenal nog steeds in balbezit. Halverwege de helft van Liverpool met Aaron Ramsey. Speelt de bal breed naar de linkerkant naar Kieran Gibbs. Gipp. Gibbs terug op Ramsey. Ramsey die dan de diepte probeert te zoeken aan de rechterkant. Bij Euziel uh, bij is dat maar Euziel. Die laat de bal zomaar van zijn voet uh, springen. Dat zien we toch niet vaak van uh, de Duitse middenvelder. Die uh, normaal gesproken zo balvast is. Maar hier was de aanname van Euziel uh, niet goed. Die bal sprong van zijn voet af uh, over de zijlijn. Waardoor uh, Liverpool misschien iets. Uh, kan vertragen nu en wat op adem kan komen. Na die laatste vijf minuten. Waarin het dus twee aanvallen van Arsenal te verduren kreeg. Die niet in een doelpunt resulteren. Maar Liverpool zal toch iets anders moeten gaan doen. In het resterende half uur van deze wedstrijd. Om een doelpunt te gaan maken. Arsenal heeft de bal nu weer in bezit. Maar die bal gaat even naar Ramsey. Terwijl Liverpool kan uitverdedigen. Na bijna 60 minuten hier in. In deze wedstrijd 1-0 de voorsprong nog steeds voor Arsenal. Nummer 1 tegen nummer 18. Wie trapt eraf? Van de geel. NEC heeft afgetrapt en levert de bal op dit moment in bij Rosales. Oftewel het eerste balcontact voor Twente. Maar Twente levert op zijn beurt weer in bij NEC. Maar Armand. 2-0 voor Arsenal na bijna een uur voetbal. Door een schitterend doelpunt van Aaron Ramsey. De Britse middenvelder. Hij liet in de eerste helft al een paar keer zien dat hij goed kon schieten. En hij dacht dat ga ik in de tweede helft ook maar eens laten zien... Hij krijgt de bal van Eusio, uh, is het volgens mij of nee, van uh, Cazorla. Die de bal speelt door Ramsey. Die neemt hem nog even aan, legt de bal dan even goed. En trapt van een meter of 18 verwoestend hard in de kruising. Achter Mignolet. Heel mooi binnengeschoten van uh, Aaron Ramsey. Wat een mooi doelpunt, zeg. Mignolet kansloos. Bal verdwijnt achter hem de goal. In. En zo staat Arsenal op een 2-0 voorsprong. En zal het heel moeilijk gaan worden voor Liverpool om nu nog terug te komen. Ik hoop dat je de hele avond onderbroken wordt, toch? Ja, nou God, dat, dat hoop ik ook wel. Um, maar dan wel met, uh, met uh, belangrijke zaken zoals we die net ook hadden. Na een minuut is het hier nog altijd 0-0. Met het bal voor FC Twente. Er is niks gebeurd hoor. Er is een beetje wat rondgespeeld. NEC een keer de bal verloren. Nu heeft Bjelland hem namens de tukkers. Willen hem inleveren bij zijn ploeggenoot Egan. Maar daar zit NEC weer tussen. En via Van Eijden het eerste balcontact voor Johnson. Zweedse keeper van NEC. Lange roei naar voren. Weer op de voeten van zijn landgenoot Bengtson. Maar die speelt voor Twente. Maar die is dan zo sportief om de bal weer te geven aan Michel Breuer. En Leijwa Cabessi. De linksachter in het elftal van NEC. Weer terug naar zijn keeper. Het is een beetje aftasten. Het is een beetje zoeken. Lange bal weer van Johnson. In de buurt van Higden, topscorer van NEC. Met zes doelpunten, drie penalties heeft hij benut. Hij ziet er nog indrukwekkender uit, Engelsman, als in voorgaande week. Want hij heeft besloten, na die eerste overwinning, waarschijnlijk om zijn baard te laten staan. Nu is het helemaal een monster daarvoor in bij NEC. Let's kijken of die Scandinavische verdedigers daar last van gaan hebben. Vanavond bij FC Twente, een van die twee is Bjerland. Heeft de bal, speelt hem naar de aanvoerder. Bengtson en dan zal Rosales het volgende station zijn. Staat wat dieper. En dan Promes proberen te bereiken aan de rechterkant. Daar zit NET. De NEC tussen. Het uitverdedigen is van Leijwa Kabessi. Maar dat uitverdedigen betekent eigenlijk ook weer inleveren. En zo heeft Twente de bal weer via de laatste lijn. Via ook doelman Maxman. Maar wordt uh, Twente wel opgejaagd achterin. En moet de Bieland snel handelen. Want daar was toch uh, Søren Rex. Maar uiteindelijk speelt uh, Twente zich onder die druk van NEC uit. En heeft Egan nu de bal ingeleverd bij Gutierrez. Zo net iets over de middenlijn aan de linkerkant. Het verplaatsen naar uh, de rechterkant. Waar Rosales, de rechtsachter, toch een hoop vrijheid geniet. Hij speelt hem terug naar Ebicilio Egan. Die dan overal is. Echt toch de verrassing. Goeie bal, zeg. op. Castagnos met de eerste kans. En de redding van Caller Johnson. Ja, dan zie je toch hoe belangrijk... Die Egan is geworden op dat middenveld. Die 19-jarige Ghanese Smaakmaker ook in de eerste wedstrijd. Het pijpje was wat leeg. Het ging even wat minder. Vorige week op de bank. Maar nu laat hij zien hoe groot zijn waarde is voor dit elftal. Goed steekballetje op de weg gelopen. Castanjos geen buitenspel. En Castanjos komt vanaf de rechterkant. Staat 1 op 1 met Johnson. Maar de keeper van NEC. Met een prima reflex. En dus de eerste corner voor FC Twente. Na bijna 4 minuten te nemen vanaf de linkerkant. Dat heeft Promes gedaan. Kan nu van afstand geschoten worden door uh, Gucci. De bal wordt geblokt en de uitbraak is er nu van NEC. Het is uh, een endlopen nog. Ja, het is te ver lopen voor de man die de bal aan de voeten had. Vermel de bek. Hij levert hem weer in bij Twente. De bal gaat terug naar uh, Marsman. Maar een bij de doelman van FC Twente. Want hij speelt hem over de zijlijn. Eerste grote kans. Dus geweest voor Luc Castaños. Maar een goede redding van de NEC-keeper. 0-0. AZ Ado en die houdt dan. Mooi moment, die tweede minuut van de wedstrijd. Publiek massaal applaus voor Fernando Riksen. En waarom de tweede minuut? Fernando Rixen. en we weten het verhaal, een fantastische prof geweest. Uh, niet altijd een voorbeeldprof, maar wel een hele goede voetballer. Speelde bij AZ met rug nummer twee en nu is de tweede minuut voorbij. En het publiek is gestopt met applaudisseren. Maar een hart onder de riem voor Fernando Rixen. dus. We hebben twee minuten gespeeld. Staat 0-0 bij AZ tegen ADO. En uh, nog niet veel gebeurt buiten dan dat hele mooie moment, die hele mooie minuut met applaus. Bal bezit voor AZ met Gouwenleeuw. Gouwen bal de diepte in de richting de linkerkant. En die bal komt bij. Uh... Martens, die geeft hem aardig naar Johansson. Maar Johansson krijgt de bal niet onder controle. En ook in tweede instantie niet. En dan kan er met moeite wel worden uitverdedigd door uh, uh, Aaron Meijers. Die de bal naar voren rand richting Kramer. Maar Kramer krijgt de bal ook niet onder controle. Balbezit voor AZ. We hebben dus 2,5 minuten gespeeld. Het staat nog altijd 0-0. En dan gaan we ook naar Richard van der Maden. Want in de arena zijn ze ook weer bezig. 3 minuten 0-0 de stand en zojuist een ongelooflijk grote kans voor Vitesse met Renato Ibarra. Ik zei het al even vlak voor rust, het is geen killer en dat blijkt ook weer in dit moment. Blind was hem even kwijt, randje buitenspel en hij mocht alleen afgaan op Sillenzen. Maar de keeper die goed bleef kijken naar de bal hield het schot van Ibarra tegen. Die had eigenlijk de hoek voor het uitkiezen en zo verzuimt Vitesse om op een 1-0 voorsprong te komen hier in de Amsterdam Arena. Ja, de Amsterdamse aanhang snakt naar een B Ajax. En Ajax met meer flair, met meer creativiteit, maar vooral ook met meer lef. Dat ontbreekt er vooral aan in de eerste 45 minuten en eigenlijk al weken bij Ajax. Ajax dat met heel weinig bravoer speelt, zelfs hier voor het eigen publiek. En dan mag je zo langzamerhand toch wel concluderen dat die wedstrijd van vorige week tegen RKC... maar ook de nederlaag in Schotland tegen Celtic... dat die wedstrijden het zelfvertrouwen een behoorlijke knauw hebben gegeven. Want het lijkt er eigenlijk niet op wat Ajax de eigen aanhanging voorschoot. Tot Vitesse bij Vlagen in de eerste helft duidelijk de betere ploeg. En nu Ajax misschien dan wel met Paulsen in de middencirkel. Paas de bal naar de linkerkant. Daar staat Andersson onzichtbaar in de eerste helft. Goed verdedigd door Vitesse en Ajax moet dan weer terug. Nog een kans misschien nu via Paulsen Zou de bal moeten spelen naar de rechterkant. Maar kies dat is goed door via de Jong. In de as van het veld. De Jong dan. De bal naar de buitenkant. Daar staat Andersom. Dit is misschien de kans voor Ajax. Dan weer terug naar Blind. En Blind schiet de bal. Vervolgens een meter of twee, drie over. Aardige mogelijkheid voor Ajax in de beginfase van de tweede helft. Frank de Boer moppert is niet tevreden met het spel van Ajax. Maar dit zag er in elk geval weer redelijk uit. Andersom die de bal opzij tikt. En Blind dan hoog over. Vijf minuten onderweg in de tweede helft. 0-0 in Amsterdam. In Engeland. Arsenal-Liverpool. Arman Afsaroglouw. 65 minuten, 2-0 de voorsprong. De zeer terechte voorsprong voor Arsenal. In deze op papier toch topwedstrijd tussen de nummers 1 en 2 van Engeland. Maar wat valt Liverpool dan toch tegen? De ploeg van Brendan Rodgers slaagt er niet in om de bal meer dan drie passes in de ploeg te houden. Arsenal veel beter nu met Euziel aan de bal. Aan de rechterkant van het veld probeert Sanja de opgekomen rechter aan te bereiken. Maar Skretel, de centrale verdediger van Liverpool, die zit daar tussen. Liverpool dat afgezien van de eerste vijf minuten na rust... Gewoon geen kansen weten te creëren. De bal niet in de ploeg weten te houden. Suarez en Sturridge staan daar voorin te wachten op ballen die niet komen. En als Suarez de bal dan een keer krijgt probeert hij zich een weg door de verdediging te frommelen. Maar dat lukt vandaag niet altijd. Vorige week scoorde Suarez nog drie keer tegen West Bromwich. En Sturridge had daar ook een prachtige lop waardoor Liverpool met 4-1 won. Maar Liverpool valt nu dus tegen. Arsenal veel beter en Arsenal leidt met 2-0. Twente NEC, Ronald van der Geer. Tweede kans voor Twente is er geweest. Maar het is nog altijd 0-0 na acht minuten. Het was wel een wat moeilijkere kans voor Kastanjos dan de eerste. Hij kwam na een paas van Promest aan de rechterkant van het Schafstorpgebied. Zag eigenlijk Egan die meegelopen was over het hoofd. Schoot zelf. Maar die bal kon makkelijk gepakt worden. En nu een redding van Marsman noodzakelijk op een schot van Jantje. Die de bal eigenlijk krijgt van FC Twente. In de schoot geworpen mogelijkheid. Want het is Tadic die hem zomaar geeft aan de Oostenrijker. Die maakt dan wat passen voorwaarts. En van een meter of 30 schiet hij hard. Ja en ook gericht. Want Marsman moet naar de hoek om die bal eruit te tikken. De eerste corner dus voor NEC. Het was niet Jantje, Het was Comboy. Nou die kennen we helemaal niet van dit soort, uh, dit soort acties. Hij was het die die bal ontving. En dus op de goal schoot En Marsman tot die redding dwong. De corner komt vanaf de linkerkant. Verdedigers zijn mee. Dat zijn de Van Heijden en Breuer En natuurlijk is daar. Daar ook in het centrum. Marsman blijft uh, staan. De bal wordt uh, daar ingekopt. Door uh, diezelfde uh, convoy. Dan is er appel voor Hens. Nou, dat heb ik niet gezien. Scheidt zich daar Hikler ook niet. Wel ziet hij dat het nu buiten spel is voor Breuer. Als, die, als de Twente probeert uh, uit te verdedigen. NEC weer opvangt. En NEC via de rechterkant probeert verder te komen. Is het uh, buiten spel voor uh, Breuer. Nou, het is uh, ja, misschien wel uh, met de hand gespeeld, die bal van uh, Bieland... Maar het is moeilijk te zien of hier nou echt een penalty voor gegeven had moeten worden. Je kunt eigenlijk zien dat Bieland... er. Uh, Weinig aan kan doen. Wel zijn lichaam draait richting de bal. Nou, dat zou dan in, uh, wat, wat betreft voor penalty kunnen spreken. Maar uh, Higler wijft het allemaal weg. Het moment NEC is uh, gedaan. Maar er was dus wel een redding van Marsman noodzakelijk. Op dat uh, schot van de uh, Comboy Twente heeft weer de bal. Het is 0-0 na 9 minuten. 0-0 ook nog in Alkmaar. Andy Houtkamp. Ja. De medekoploper AZ tegen ADO. De nummer 16. 0-0 de stand. Nog geen kansen. Zelfs nog geen mogelijkheden gezien. En uh, het uh, moet dus even losbranden als de bal bij AZ naar voren uh, wordt ge geramd. En komt hij terecht bij Matthias Johansson. Jawel, de rechtsback Die kan opstomen aan de rechterkant. is nu halverwege de helft van ADO. Hij gaat richting het strafschopgebied. heeft een mannetje tegenover zich. Maakt een beweging. Speelt hem uh, dan in op Goedelje. Goedelje op de punt van het strafschopgebied. Met de bal aan de rechtervoet. Speelt hem helemaal terug naar Maarten Martens. De schaduwschutter -trofee leider in de eredivisie. Kent u dat woord nog van vroeger? Dat uh, betekent de man met de meeste assists. Hij heeft er acht in deze competitie tot nu toe. Zijn voorzet komt niet goed aan dit keer. En wel in de handen van Gino Coutinho. Die de bal nu in het spel gaat brengen. We hebben precies acht minuten gespeeld. Als AZ de bal meteen opvangt via Maarten Martens. En de stand nog altijd 0-0. Richard van der Maarden bij dat wat een had moeten zijn. Ja, absoluut niet in het veld. Zeven minuten gespeeld in de tweede helft. 0-0 en Vitesse het bal bezit aan de rechterkant van het veld met Leerdam. Leerdam paast de bal laag naar Prupper. Prupper met de rug naar de goal terug. Nog altijd op de eigen helft van Vitesse en via Havenaar dan de combinatie zoeken. Ibarra moet komen maar er wordt verdedigd door Ajax via Veldman en dan gaat het terug naar Sillese zoals Ajax... ...wel vaker terugspeelt naar de doelman. En dat laat ook weer zien dat de ploeg zelfvertrouwen ontbeert. Dat er geen braan hier, geen lef in het elftal zit. En dat het zoeken is voor Ajax ook weer in deze wedstrijd. Het is stroef allemaal. Via Denswil gaat het weer terug omdat er geen afspeelmogelijkheden zijn. Er wordt weinig bewogen. Voorin met Sigtorsson, Fischer en Andersen is het allemaal statisch. En Vitesse ja, dat vindt het allemaal prima. Dat wacht wat af in de beginfase, valt me op van de tweede helft... En Ajax mag het spel maken, maar slaagt daar moeilijk in. Paulsen nu de bal naar de linkerkant. Daar staat Denswil Blind dan op de middenlijn. Blind ook weer breed naar Siem de Jong. Die komt de bal maar eens halen. Er wordt gestoord door Vajnovic. Het levert bal winst op voor Vitesse via Piazon. De topscorer gaat het terug naar Vajnovic. Die wordt dan van de bal afgelopen. Maar wat doet schijterechter Nijhuis? Ja, die had voordeel kunnen geven, naar mijn mening. Maar geeft een gele Kaart aan de middenvelder van Vitesse Vajnovic. En dus een vrije trap. Niet op een echt gevaarlijke plek voor Ajax. Ajax dat ook weer in de tweede helft teleurstelt. Echt niet goed speelt. En 0-0 dus nog tussen deze twee ploegen. Arman ook nog bij Arsenal Liverpool. 2-0 de voorsprong nog steeds uh, voor Arsenal. Liverpool dat uh, Victor Moses in de ploeg uh, heeft gebracht voor John Flanagan. Waardoor op het middenveld, dat vijfmans middenveld van Liverpool... de rechter en de linkerman nu zijn vervangen door wat aanvallende ingestelde middenvelders. Terwijl nu uh, Sturridge over de goal van uh, Chesney kopt. Maar die wissels met Coutinho en Moses. Die zou zeggen, waarom spelen die mensen niet vanaf het begin? Want dat zijn wat aanvallend ingestelde spelers. En Rodgers die was blijkbaar bang... Dat zijn ploeg overlopen zou worden op het middenveld. Maar goed, dat is met uh, Flanagan en met Sissoko alsnog gebeurd. Dus dat heeft uh, maar weinig effect gehad. Uh, die tactiek van uh, trainer Brandon Rodgers en Arsenal. Die uh, speelt gewoon uitstekend. Het is een genot om te kijken naar het middenveld van uh, de ploeg uit Londen. De ploeg waar in de afgelopen jaren zoveel mensen vertrokken. Denk aan Fabregas, aan Nasri, aan Van Persie. En Wenger die vertrouwen op jeugd, op jonge Franse spelers vooral. Maar dit seizoen besloot die Euziel te kopen. En het lijkt erop dat die aankoop van die Duitser heel veel effect heeft gehad. Want Arsenal speelt gewoon fris voetbal. Dat middenveld is voortdurend in beweging. Heel veel dynamiek. En het is gewoon leuk om naar te kijken terwijl Arsenal nu wisselt. Rosicky, de Tsjech die speelde vandaag omdat Jack Wilshere nog wat last had van een blessure. Die gaat van het veld, wordt vervangen door Nacho Morreal, de Spanjaard. Het is een wat verdedigendere wissel van Wenger... die uh, na 71 minuten die voorsprong, denk ik, uh, wil gaan verdedigen. Maar ik uh, schat in dat Arsenal niet heel veel meer in de problemen gaat komen... want daarvoor is Liverpool vandaag gewoon te zwak. 2-0 nog steeds voor Arsenal. En in de Nederlandse competitie is het overal 0-0. Bij Ajax-Vitesse is dat al 10 minuten in de tweede helft. In 10 minuten, 12 minuten in de eerste helft... AZ, ADO en Twente NEC ook 0-0. En De late wedstrijd straks is PSV tegen Pex Zwolle. En we horen het... Bij Arsenal Liverpool in Engeland is het 2-0. En daar is het ook uh, bijna afgelopen kwartier, 20 minuten op daar. Tot zo, na het NOS Journaal van 8 uur. En daarna nog 3 uur langs de lijn. Op. NOS 1. Op 1. Kees, Femke en Melle participeren met meewind in windenergie op zee. Met een beperkt risico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 Deelname vanaf 18 jaar. Dit is Radio 1.